Met, Met u, de muziekboulevard. Dat was Level 42 met Hot Wadden. Welkom bij het begin van dit tweede uur van deze muziekboulevard. Het, het is ineens helemaal een stuk rustiger geworden nu de heren Albert Veenendaal en Rob Harm zal weer verdwenen zijn. Nou, dan blijft er dus weinig over. Kunnen we gewoon het onder elkaar even doen wat betreft de muziek. Dit tweede uur gewoon plaatjes draaien. En wat is er zowel straks nog te doen in Zandvoort... Het zonnetje schijnt. Het begint heel langzaam zeg maar, voorjaar te worden. En het is nog net niet zo dat ik zomerse plaatjes ga draaien. Zover is het nog niet. Zit het er wel overigens heel dichtbij hoor eerlijk gezegd. Het, uh, het zal niet uh, gek veel meer uitmaken voordat het zover is. Uh, Begonnen dus met hot water. Dat uh, zou je kunnen zeggen als je een beetje zo'n zo ding op je dak hebt staan. En dat je daarmee het water zou kunnen verwarmen. Collectoren, Jaap heet dat dat. Zonnecollectoren. Die kunnen water verwarmen en dan heb je heet water. En Level 42, die had het erover. Was in 1984, was dat een uh, grote hit in uh, Nederland. Uh, ja, klopt. staat er ook. Uh, het was uh, ook weer eens tijd toen ze een, uh, een top 40 notering uh, haalden. En dat uh, deden ze dan ook. Uh, maar uh, de grootste hit is natuurlijk nog altijd Love Games uh, uit 82. Uh, met Hot Water kwamen ze tot de nummer 3 in de Nederlandse top 40. Dus dat uh, kan ik dan in ieder geval vertellen over, over deze band. Uh, level 42. Mark King heeft het ooit gedaan met één... Dame Pia André. Ja, ja, die heeft hier in Zandvoort gewoond. Dus er zit zelfs nog een klein Zandvoorts randje aan, uh, aan dit uh, verhaal. Mark King heeft een relatie gehad met een uh, dame hier uit Zandvoort. Uh, is nu uh, alweer uh, over. En bovendien is Level 42 uh, weer uh, een beetje bezig. Want uh, vandaag de dag, uh, tenminste in dit jaar bestaan ze 30 jaar alweer. Ze zijn in 1980 begonnen. En naast een jubileum en luxe heruitgaven van Standing in the Light, True Colors en Running in the Family... ...is er de bedoeling dat er twee nieuwe albums zullen gaan verschijnen met de nieuwe nummers van Mark King. Mike Lindup en Boon Gold. Dat is uh, een van uh, de bandleden. Of dat zijn de drie bandleden. Je had ook nog Phil Gold. Dat was het broertje van Boon Gold. En uh, ze gaan daar ook wat akoestische versies van oude hits uh, spelen. Dus dat zijn dan naar aanleiding van een aantal radio sessies die de band deed tijdens de Retro Glide Tournee. En die heeft onlangs uh, plaatsgevonden, zeg maar iets van uh, de laatste paar jaar is dat uh, geweest. Dus Level 42 weer opnieuw in uh, belangstelling. En zeker uh, dit jaar dus. 30 jaar uh, staan, zijn ze bij elkaar. Over funk gesproken straks. Uh, in dit uh, programma nog, uh, nog aandacht voor deze soul-funk uh, muziek. proberen ook uh, nog uh, hier een speciale uitzending aan op te hangen. Want uh, ik ken iemand van, uh, van een tijdje terug... Van school dat we daar uh, nog uh, wel uh, dat we daar ook nog wat mee deden, tenminste uh, wat muziek betreft. Maar zij is daar verder mee uh, doorgegaan, uh, Sandra, as known as Sample Lady, die probeerde hier uh, naartoe te trekken. Ze zit er helemaal middenin. Voorlopig zal dat nog eventjes uh, in de ijskast uh, geparkeerd worden, maar dan gaan we het eens even hebben over soul- en funkmuziek. In uh, de komende uh, nou ja, in, in twee uur durende muziek boulevard, speciale muziek boulevard, dan wel te verstaan. Zoals ik al zei, we hebben straks de Chef Special en We Cook With Fire. Dat zijn toch twee bands hier uit de buurt die uh, een beetje soul en funk uh, verwerken in hun muziek. En uh, over We Cook With Fire kan ik melden dat er 8 april een single release aan zit te komen. De nieuwe single van, uh, van deze heren zit eraan te komen, Science Industry. Ik heb hem gehoord tijdens Bunker Rock uh, 6 maart uh, van, het, uh, van het afgelopen jaar, twee weken terug. En dat klonk overigens niet verkeerd. Uh, het is zeker een single met hitpotentie. Dus uh, hou het in de gaten. Uh, 8 april in het patronaat uh, zal um, We Cook We Fires een nieuwe single gaan presenteren aan het publiek. Dus je bent gewaarschuwd. Uh, we gaan weer naar, uh, een tijdje terug. En dan gaan we terug naar het jaar 1992. Want toen was het een hele grote hit. Dan heb ik het over Snap en Rhythm Is a Dancer. No matter what they say, that's only totally hearsay. The junk in the smoke. Why you consume a J? Stay ahead of the game. Glock the dames, gain the fame, ready to tame. Some feel the pain, some hell yeah.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 Ego grow and grow and let that green flow. It's night for you, bro, but I'm not impressed, no. een bepalende band geweest in de jaren negentig was de Urban Dance Squad en uh, dit was uh, de allereerste waar ze me eigenlijk min of meer hun bekendheid uh, aan ontleende. Fast Lane uh, komt mooi uit, want over een paar weken hebben we de paasraces. dus uh, dan zullen we dit plaatje zeker nog eens een keer uh, gaan draaien. En ik kan vertellen, ook op die zondag, de eerste Paasdag uh, in het programma Zondag in Kennemerland, wat vandaag gepresenteerd wordt door Ben. Gewilde, lieve dame, uh, dat, dat, dat, dat, dan heb ik het over, uh, Lena van der Haak. Ik krijg nu iets uh, te horen wat ik eigenlijk helemaal niet uh, wil horen. Uh, we gaan nog even terug. Want uh, er komt iets uit die speakers vandaan wat er niet helemaal uh, uit had moeten komen. Ik heb hem klaarstaan hoor, overigens. Dus dat, uh, dat even terzijde. Uh, Urban Dance Squad, want daar had ik het over met Fastlane. Het is een groep die uit Utrecht uh, kwam. min of meer uh, was Root Boy. Degene die uh, bepalend was uh, voor deze band. Uh, ze zijn ook later nog in Amerika doorgebroken. En ja, Urban Dance Squad was min of meer een inspiratiebron voor een andere band. Die dit jaar na lange tijd weer in het Gelderdoom te zien is. Namelijk... Rage Against the Machine, inderdaad. Die, die band van, uh, van onder andere um, Bulls on Parade... om maar even één single te noemen. is dus voor dit, uh, voor deze, uh, voor dit uh, radioprogramma ietsje minder geschikt. Uh, het, is, uh, het is jammer, maar uh, het, het, zou, het zou heel erg mooi zijn geweest... Uh, maar dat heet uh, Muziek Boulevard en geen Rock Boulevard. Dus dat uh, is uh, de reden waarom. Maar goed, uh, de Urban Dance Squad kon uh, net... Uh, er zou nog meer uh, dingen kunnen komen. Uh, wat eigenlijk uh, ook zou kunnen, maar dat, dat, dat is gewaagd hoor, wat ik hier, uh, wat ik hier ga doen uh, nu in uh, dit uh, programma. Uh, ik zei al uh, aan het begin van, uh, van dit programma in uh, gesprek met Almer Veenendaal en met uh, Rob Harmse uh, erbij. was uh, was jurylid vrijdagavond in uh, Danzee. Uh, speelde, uh, een aantal, of er waren een aantal mensen te zien. En uh, de winnaar was Marijn Piruli hier uit Zandvoort. Met de eigen gemaakte song, de tweede song, eh, overtuigde hij in ieder geval mijn persoon. Maar ik denk bijna ook wel te weten dat uh, hij ook de rest van de jury wist te overtuigen dat er uh, nog wel wat meer in uh, zat. Uh, dat uh, nummer dat, uh, dat hij zelf gemaakt had, dat uh, trok een aantal van ons over de streep. Er zat dus meer in. Maar uh, daar was ook nog een andere uh, uh, jongeling te zien en te horen. Hij uh, had twee eigen gemaakte nummers. Weliswaar uh, werd er gezegd dat het er misschien 13 in het dozijn zit. Oké. Okay. Wil ik, uh, ...wil ik heel ver in, de, ver in meegaan. Maar als het publiek... Uh, ...vraagt om van... ...Wij willen meer, hè, brood en spelen... ja ...dan uh, geef je dat natuurlijk ook. Julian Cassette, ik uh, zei het al... ...zijn naam was al eerder uh, gevallen hier in uh, dit uh, programma. Uh, speelde ook... ...tijdens de befaamde bunkerrock van 6 maart. Niet gek veel mensen waren daar uh, aanwezig... ...maar uh, die mensen die er waren... ...dat zijn dan de echte diehard muziekfans... ...als het gaat om lokaal uh, geluid. En ja... Die weten dat uh, op hun waarde te schatten. Daar uh, speelde uh, dus diezelfde Julien cassette. En wie had hij in zijn band zitten? Dat was Daan van de Putten. Met uh, Alex van Damme en Suus de Groot. Suus de Groot speelde bij John Doe's Revenge. En John Doe's Revenge uh, waren de winnaars van vorig jaar bij de Rob Agda Award. niet misselijk. Gangster, dat is uh, de band van Daan van de Putten en Alex van Damme. Dat, uh, dat zijn uh, twee bandleden uit uh, die band. En die staan... Aan, uh, de aankomende finale in uh, Patronaat bij de Rob akda wordt. die zijn dan te horen en te zien. En je weet nu waar ik naartoe wil, naar Gangster. Daar wil ik naartoe. Het is uh, erg ruig, ik waarschuw je me vast. Dus uh, voor de mensen die erg uh, lekker van uh, ruige muziek houden... zou ik nu zeggen, hou je vast. Hier is uh, de timebomb van Gangster. ...van Roxy Music. Het uh, bracht de tijd op uh, rond half twee. En uh, dan betekent dat ik nog eventjes, uh, het uh, weer nog eventjes uh, erbij pak. Uh, want vandaag wordt het uh, zo'n 11 graden. Uh, het zou bewolkt uh, zijn, maar het zonnetje is inmiddels hier in Zandvoort toch doorgekomen. Dus mocht je nog uh, zin hebben in Zandvoort... ...zou ik zeker nog gewoon lekker naar buiten gaan. Want het is goed weer. Het is lekker toeven buiten. Daarvoor hoorde je uh, na uh, dit gehoord hebben van Roxy Music... Gangster uit IJmuiden. Het is erg een beetje van, uh, van, uh, van Beukenstein. Uh, het zou bijna niet geschikt zijn voor. Uh, Zo'n keertje moet dat toch wel een beetje kunnen, vind ik eerlijk gezegd. Maar het gaat mij even hoe het in elkaar steekt. Het zijn uh, vijf studenten aan het conservatorium. En Daan van der Putten is uh, min of meer uh, samen met Frauke van Ness de trekker van, uh, van Gangster. En diezelfde Daan van de Putten, die is al dus vrijdagavond Julien Cassette begeleiden in Dalzé. Dus uh, je bent gewaarschuwd. 2 april spelen ze in de finale van de Roppak daar wordt in het uh, patronaat. Dus, dus uh, hou het in de gaten. Wie dat niet nodig heeft, uh, is een tijdje terug, hadden we hier een meisje met een gitaar binnen. En niet zomaar iemand, het, toen ik dit hoorde, toen klonk dat zo verschrikkelijk mooi. Het was eigenlijk een nachtegaal, uh, dat, uh, dat gitaar wat ze bij zich had, of het gitaar wat ze bij zich had, de gitaar bij zich had. Moet moeten we allemaal wel, wel, wel goed zeggen, moet ik zo lyrisch ben ik dan wel. Dat was haar vriendje. En dit was wat eruit kwam. Hier is Fabiana Dammers met Blinded. Are you going to take in a different road again? Didn't you promise to wait for me? watching you go so many things are still To find my way To reach the surface And face another day The tide is turning And I'm ready to forget All the stories And the crinkle in your head And it hurts me clear to the core So don't you dare to Tell me some more Sick and tired Something between us something between us But you push me away Tilburg komt deze man. Rens Hensen heet hij. En don't say a word. Daarvoor uh, was het uh, blinded van Fabiana Dammers. Uh, Fabiana Dammers heeft hier uh, opgetreden in uh, de studio van ZFM. Dat gebeurde uh, op een uh, maart, op een donderdag. In maart, 4 maart uh, was uh, historie in uh, het programma Alternative FM. Omdat je toen een uh, ja min of meer... Iemand had die de singer-songwriter van de Grote Prijs van Nederland van 2008 heeft gewonnen. Dus dat is een mijlpaal geweest. Bovendien is ze sinds die dag ook vriendin van deze omroep geworden. Fabiana Dammers uit IJmuiden met Blind It was dat. Ze is bezig met nieuw materiaal. Dus daar straks, of tenminste in de nabije tijd, daar meer over... Maar in ieder geval het hart van mij uh, stal ze met uh, dat nummer Blinded. Zeker hoe ze dat hier uitvoerden in, uh, in deze studio. Uh, de opnames uh, hebben we nog, uh, nog ergens liggen. Ik uh, moet even verder uh, babbelen. Ja, dus dat kan wel even duren. Toen <laughs> onze collega Lena van der Haag staat, uh, voor de deur. Uh, maar uh, het is dus duidelijk dat zij bezig is uh, met nieuw materiaal. En ze komt dus uh, zeer binnenkort hier uh, naar uh, de studio weer terug. Als dat nieuwe materiaal er is. Dan die andere. Dat, uh, dat is het plaatje wat we net hebben gedraaid uh, van uh, Ren, Rens Hense. Uh, Time for Letting Go is een uh, CD-single met een aantal nummers uh, die, die hij uh, heeft gemaakt. Hij is een singer-songwriter en componeert het een en ander... waarbij melodie en romantiek een belangrijke bron van inspiratie vormen... die daarbij karakteristiek tot uitdrukking komen. En de uitgangspunt van Rens is dat elke song... een individuele aanpak, bewerking en karakter verdient... als een creatieve muzikale schilderij. Bewerkt hij dan uh, in de, ieder individueel werkstuk met zorg. Elk werkstuk krijgt haar eigen klankkleur... en zijn repertoire vormt dan uh, hoe een boeiend kleurenpalet uh, dan moet zou zijn... Daarbij maakte hij de eerste jaren gebruik van authentieke instrumenten... waarbij de piano een hoofdrol vervulde. En vanuit deze ervaring ging hij dus uh, een tijdje terug naar hij aan... om zijn arrangementen gebruik te gaan maken van meerdere instrumenten. En dit leidde tot medio 2009 met het starten van een nieuw project met de band. En het resultaat uh, was uh, dit van uh, a Time for Letting Go. En je hoorde Don't Say A Word. En dat is in november van het afgelopen jaar uitgebracht. Nou, deze jongens hebben we ook in de studio gehad. Ik heb het over Chef Special. It's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 Take a look.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 Her, Take a look at my painting, and bibber. It's on me. Please look carefully. Take a look what I meant now, bibber. It's on me. Take a look at my painting, and bibber. It's on me. De duurste EP die ik ooit gekocht heb, was deze van Chef Special. Uh, die werd uh, ook keurig netjes op een stukje plastic bij de Albert Heijn. Hadden ze hem uh, laten zielen en uh, toen kon ik hem kopen. Toen heb ik hem gekocht. Ik geloof het niet, voor 10 euro. <laughs> ik geloof dat ik echt een van de duurste EP's van de. Uh, van, uh, van alles wat ik hier heb liggen in mijn muziekverzameling... is dit wel de meest waardevolle, denk ik. Chef Special met Colors van de EP Hungry. En jongens die hebben vorig jaar bij het, uit, bij het uitmarkt gestaan in Amsterdam. Niet op de Dam, maar ergens, ergens anders in Amsterdam. Geloof ik geloof het, Museumplein. En Joshua, de liedzanger van Chef Special... die klom weer in alles wat los en vast zat. Wat dat er gaat, lijkt net op onze Patrick van Kessel. Die, die wil dat, dat soort dingen ook nog wel eens doen. Maar ja, dat uh, is uh, weer zeer lokaal. Over uh, regionale muziek gesproken. 8 april, ik kondig het al aan in dit uh, gedeelte van het programma... ...gaat uh, de single uh, gepresenteerd worden... ...Science Industry van We Cook With Fire. We Cook With Fire heeft uh, een tijdje terug ook uh, in de voorronde gestaan van, uh, van de Rob Ze zijn ook in de NH Pop uh, de voorronde zijn ze ook bezig geweest... Uh, vorig jaar verscheen de, uh, de EP Chilled Burger. En afgelopen uh, een paar weken terug, ook in hetzelfde uh, bunkerrok, hebben ze daar ook weer wat uh, nummers van gespeeld. De meest vooruitgeschoven single, uh, of de meest vooruitgeschoven nummer, wat ze toen uh, min of meer uh, speelden, was Superstar. Nou, daar gaan we er nog eens keer naar luisteren. Blaster, blaster Jamming van uh, Stevie Wonder. Een beetje uh, soul en Funk, ik zei het al. Uh, het gaat nog even voorlopig de in. Omdat degene die ik op het oog heb zitten uh, zelf even druk uh, met het een en ander bezig is... Dus dat uh, zal een tijdje op zich laten wachten. Volgende week uh, zit, hier, uh, zit ik hier ook. Maar dan zal het een, uh, een behoorlijk lange uitvoering uh, gaan worden van Muziek Boulevard en Zondag in Kennemerland. Want dan is er hier de circuitrun met allerlei festiviteiten op het uh, plein, het gasthuisplein. Ik kan je verzekeren dat ik daar ook wel wat uh, geluid van ga pikken. Dus dat uh, daar kun je van op aan. Eerst even van wat er allemaal vandaag uh, gebeurt. Hier in Zandvoort en in de regio. Want uh, vandaag is het alweer zover. De zomer begint. Tenminste, volgens Bloomingdale aan zee. Dan vieren ze namelijk dat weer helemaal uitgebreid. En dat gaat gebeuren met een grand opening. Vanaf 2 uur dus opschieten. Want het is nu uh, zo'n uh, uh, bijna 2 uur. Dan kun je genieten met heel veel gezelligheid. Dus. Je kan uh, gewoon lekker uh, terecht uh, bij uh, de mensen van en uh, Wat ze dan uh, allemaal doen is uh, een beachparty met glitter en glamour die erbij hoort. En het zonnetje, dat wilden ze dan er ook nog bij. Maar nou, da daar hoeft hier dan ook weer niet over in te zitten. Want dat is inmiddels ook al gebeurd. Uh, je kunt gewoon eventjes uh, in het zonnetje genieten van uh, dit alles. Kaarten zijn 15 euro de stuks en de party eindigt zo rond 12 uur. Maar dan uh, zal Jaapie Koper al op zijn bed liggen. Want als de wekker om 5 uur afloopt, uh, lijkt me dat niet erg verstandig... dat je dan nog om 12 uur ergens verloopt uh, feest te vieren in, uh, in het, op het strand. Uh, je kan dus uh, daadrecht En ook is er het, uh, dit seizoen een nieuwe hype bij de exclusieve Beats Club... Je kunt uh, nu een uh, VIP membership card kopen. Een exclusieve club van Bloomingdale. En volgens de beachclub zelf een absolute must-have voor vaste bezoekers. Ze geven dan ook maar maximaal 100 van die VIP-cards uit voor dit seizoen. En wees er dan dus snel bij. Nou, dat zeggen ze dan. En vandaag uh, kan je ook nog uh, lekker je heupen los schudden. Dat kun je dus doen bij de Mango's Beach Bar. Daar uh, is vanaf 6 uur uh, het een en ander te doen. Met salsa proefles. Waarvan, uh, of waarna dan om een uur of half 7 tot 11 uur uh, een salsa feest plaatsvindt waar je je kunsten kunt vertonen. DJ Andres zorgt ervoor dat je je helemaal kunt laten gaan op het uh, swingende ritme. Zorg dat je er dus ...bij bent bij Mango's van, vanmiddag, aan het eind van de middag. Dus om 6 uur begint het. En om half 7 mag je dan echt helemaal los met, uh, met salsa uh, dingen en salsa zaken. En uh, de entree overigens is gratis. Dus je kunt uh, gewoon lekker uh, je gang uh, gaan. Nou, uh, is er dan nog echt uh, niks meer te doen? Volgens mij uh, nog wel. Uh, de komende week dan is er... Uh, oh ja, dat is straks ook leuk... Classic Concerts, uh, die hebben ook nog iets. De Hanelse muziekkamer is vanmiddag te zien. Om drie uur in de protestantse kerk. De kerk gaat open om half drie. Er wordt uh, wel van uh, de mensen verwacht dat je dan nog iets uh, op de open schaal uh, legt. Want dat is uh, voor de toilettengroep van de kerk. Zo zit het nou eenmaal in elkaar. Nou, dan uh, zitten we er alweer bijna door. Ga ik even nog uh, naar uh, microfoon drie. Want uh, ze zit nog wel ergens uh, prompt verloren in een smsje te kijken, Lena van der Haak. Maar wat ga je nou straks doen tussen twee, twee en vijf? Hey, ja, hoi, sorry. Ah, hi, ho, ho, hello, <laughs> Nou, je bent uh, ook kan net wakker. Nee, nee, dat niet hoor. Ik ben al een tijdje op. Ik al een tijdje op. Nee, nou. We gaan uh, voetballen natuurlijk in deze regio. Ja. Uh, BVC Bloemendaal speelt uit tegen de brug. En Tjerk de Blauw is daar natuurlijk aanwezig. Dus vanaf twee uur tot een uurtje of kwart voor vier, tien voor vier... Uh, zal hij daar uh, live verslag van doen uh, tijdens zondag in Kennemerland. Ja. Verder gaan wij uh, uh, nog eventjes richting Haarlem. Want ja. gisteravond was daar de Miss Haarlem verkiezing... Wow. Ja. Wow. En Michel van Berg is daarbij geweest. Dus ik ga natuurlijk even hem bellen om te vragen. Ja, wie is het geworden? En ja, hoe mooi waren de missen? En waar moesten ze alle, allemaal natuurlijk aan voldoen? Niet uh, alleen bijvoorbeeld het uiterlijk. Maar moesten ze ook uh, qua innerlijke aan bepaalde ja, ideeën of, uh, of strategieën voldoen? Nou, dat wil ik allemaal weten natuurlijk. Want misschien kunnen wij hier ook wel een missant voor organiseren. Dan Stol, dan het is toch altijd wel leuk. Kazama Je weet me niet. nooit. Kazama Magur, dankjewel. En straks uh, tussen twee en vijf gewoon even luisteren. We gaan uh, afsluiten met deze van Felix en Don't You Want Me. Tot uh, de volgende week. Vanaf twaalf uur tot vijf uur doen we dan alles wat met Run te maken heeft. Dag. Don't you Don't you want me? Don't you